Wij beginnen Brit Gaddasha van deze les. Kijk nou hoe geweldig gepaard gaat wat we leren in de zorg en de Brit Gaddasha. Kijk nou wat we leren over de onreine krachten. Hoe moeten we omgaan met het heilige, om niet te zijn heiliger dan de heilige, de heilige der heilige. Dat wij zien de noodzaak in Jezus. Want we hebben net op de zoger geleerd dat geen mens, geen, dus uit de zoger zelf, niet wat ik jullie had verteld, gewoon maar uit de zoger, we hebben geleerd dat geen mens is in, is in staat om, geen heilige, geen rechtvaardige is in staat om voor alle 100% te doen, en voorschrift te doen, lichma, omwille van het geven. Altijd blijft er een klein tekort, gisteren, een plaats van tekort, en zodra, zolang so er een klein, zodra een klein tekortje is, dan is er wel uh, sprake van uh, de volmacht, van de aanklager om de mens aan te klagen. En daarvoor is het nodig, zoals we hebben dat geleerd, om uh, aan die aanklager iets te geven, een kleinigheid te geven, om zijn mond als het ware dicht, daarmee dicht te stoppen. Zoals we hebben dat eerder geleerd over uh, het botje voor de hond. 22, pagina 14, de regel of het vers 22. Als Huwa is iver, wer Asher, achazo schede, de volgende regel. Weef pa Ejo, Ailem, Wegam Ra'a. Let op. En nu verbinden we wat we hebben net geleerd in de Zogar, wat ik net ook had gezegd wat, wat, met wat hij zegt. Als huwa love is, en dan werd gebracht bij hem, bij Yeshua, werd gebracht, en is hij weer een blinde, we en de stom, zeg maar doof hij Iemand die niet kon praten. Asher zo die, let op, en die nog uh, gegrepen werd door de boze geest. Kijk nou, alles in hij. Weer pa'e'eho pa, en, en hij, Yeshua, heeft hem genezen. Wij daber hij en die, hij uh, die, die niet kon praten, die ging, hij dus stomme, ja, die ging praten, spreken, we camera, en hij ook ging ook zien. Kijk, dat is iets bijzonders wat hij nu ons vertelt, alles ineens, zie je dat? niet dat hij die iets maar er was een mens was die en blind was en kon niet praten en die was nog in gegrepen door de boze geest en Jezus deed hem heeft hem genezing gebracht kijk nou wat wat we wat Alleen Jeshua kan, alleen de verbondenheid met Yeshua kan dat maken. Zie, alleen de verbondenheid met Yeshua kan de mens vrij uh, maken van de zitterachen. Kijk nou wat we leren. Aan de ene kant leren we in de zorg dat de mens blijft. De mens blijft tot zijn laatste snik. Ja of niet? Blijft wel tekorten uh, hebben. En moet een soort. Uh, en moet, en moet uh, een soort balans altijd opmaken. En een klein beetje geven aan de citra achter. Ja of niet? Dat hebben we geleerd. Maar hier zien wij dat Yeshua, Yeshua geneest een mens. betekent, Genezen betekent, en dat de mens kan spreken, de mens kan de zien, betekent, uh, de mens eigenlijk in zijn verbondenheid, wanneer hij verbonden is met Yeshua, dan de Sitra Achra heeft geen greep. Op de mens. Is het nou een verschil? Is het nou anders dan wat we leren in de zoger? Absoluut niet. Let op. Hoe, hoe zit het in elkaar? Je ziet het wel, Henk, ja? Je ziet de discrepantie? Of lijkt wel dat dit een beetje een probleem is? Zoger, de zoger vertelde ons nu net dat de mens moet. Uh, dat Hashem heeft de. de de mens gemaakt op de manier dat een mens, zelfs de hoogste heilige hier op aarde, dus die behoren, diegene, de zielen, die behoren allemaal, die behoren tot de wens om te ontvangen voor zichzelf, ja of niet? Van de vier stadia. Dat ook zij altijd, we hebben tekort, altijd is er iets om, eh, waardoor de citra agra kan een mens Um, aanklagen en als gevolg van het aanklagen wat is het gevolg van het aanklagen van de mens de ziekte ja of niet de ziekte is het gevolg dus als gevolg van het aanklagen van de mens de mens uh, wordt blind kan niet zien betekent een stukje kracht van hem ontnomen wordt hij zelf niet in staat is zichzelf te redden. Of die niet kan praten, of die eh, wordt gegrepen door onreene eh, kracht enzovoort, onreene geest. Dus hoe, hoe komt het dan dat Jezus dat de mens wel uh, geneest? En terwijl de zover zegt, nee, er is geen genezing. Er is wel een vorm van een deal. Ja, een vorm van een, uh, hoe zeg je dat, een compromis die de mens moet maken. Een klein beetje geven aan de citra Achra, Een zeer klein beetje, zodat die citra Achra de onderwijs kracht, dat die een beetje daarmee bij zich houdt en dan gaat die niet, de mens aanklagen. Hoe kunnen we die twee schijnbaar tegenstrijdige uh, werkingen rijmen met elkaar? Het gaat erom wanneer goed opletten. Hier zit dat weer een belangrijk stuk van dat extra wat wij leren. Van datgene wat in de zoger wij leren. De zoger vertelt ons over het lichaam, ja, het lichaam van de mens. Correctie, juist in het lichaam. Brit Gaddasha, let op. De Brit Gaddasha is het verbond naar geest. Dus verbond, zo'n verbond. Waarbij we komen tot het hoofd. Goed opletten. Niet dat wij zitten, in die, zoals de zoger die vertelt ons, de kracht van de kieferet. Ja, de kracht wanneer twee kanten zitten aan de mens. Rechts en links. Als en iemand woord, ja of niet? In de kracht van Yeshua, wat wij leren hier in dit onder, onderdeel. Wij leren hier een stukje van het hoofd. Eigenlijk van de ketter, die geen twee kanten heeft, geen geschezen en voora. In het lichaam hebben we wel de, dat nodig, dat, het, dat wij een stukje moeten geven aan de Citra Agra. Want het lichaam heeft rechts en links. Maar in, het, in de ketter hebben we, dat niet, no, niet, hebben we dat niet. Dus wat betekent dat? Dat betekent dat alleen bij de komst. Bij het opstegen naar Yeshua. En daarom Hashem heeft in het gevorderde stadium. In het gevorderde stadium aan de mensheid. Yeshua heeft gestuurd. Het verbond naar Geest. Dus dat de mens. Hoe gaat het in zijn werk? Let op. Het hoofd is ook niet alles, of niet? Het lichaam zonder het hoofd is niet niet de mens. En het hoofd zonder lichaam is ook niet de mens. Hoe gaat het in zijn werk? En nu goed, goed, goed opletten. Het is eenvoudig en... en, en geniaal hoe... de redding is... de reddingsformule is... gegeven aan de mensheid. De mens moet eerst... Um, bewust zijn dat hij ziek, ja? ziek is. Dat hij ziek is, dat hij uh, zijn eigen tekort niet kan uh, te niet doen. Dat hebben we geleerd. We hebben ja. zo geleerd. Wat een mens moet dan doen? Ten eerste moet je proberen alles wat je kan met zijn eigen krachten doen. Ja of niet? Niet direct uh, proberen. Altijd proberen met zijn eigen krachten te doen wat je kan. Dat betekent te komen tot de kli ochma. Ja of? Of dat klidaat die overkoepelend is, die dan de middelste leen is tussen Gogma en de Bina. Dat is wat de vier stadia de mens moet zelf doen. Ja? Daarmee, dat kunnen we doen alleen maar hoe? Hoe? Door de wijze zoals de zogarons dat voorschrijft. Ja. Hoe kunnen we komen, nou, tot de. Tot de klie tot, tot de klie daad, oftewel klieghochma, zoals we dat zeggen, en ja, negen omhoog kunnen. Hoe kunnen we dat doen? Wie heeft ons de kracht gegeven om dat te doen? Ja, hoe kunnen wij, hoe kunnen wij, op, hoe kunnen wij ons avioed, de wens om te ontvangen, verdunnen? Hoe? Op deze manier, zoals de zoger ons leert. Dus wij zijn nog niet naar Yeshua gekomen. Eigenlijk, wij moeten naar Yeshua nog komen, ja, of niet? Hoe kunnen wij dat doen? Op elke traptreden, op elke sfera, moeten wij deze druk, goddelijke druk, betrachten. Om te komen, precies, om te komen van de malchut, de plaats van de Malgoed of het Ateret Yeshua, te komen naar de Yeshua, moeten wij kracht opbrengen. Hoe? weer zo moeilijk, hoe? Om een klein stukje van mijn tekort, als het ware, maar van mijn heiligheid, want als ik kom, let op, als ik kom dan in een bepaalde toestand, bijzonder, bijzonder, bijzonder belangrijk, wat we nu leren, want dat is praktijk, als ik in een bepaalde toestand kom van goed naar de Jesod, ja, betekent dat, je Jesod heeft al een stukje licht, ja of niet? Of licht, bedoel mm -hmm. ik, dunner is. Als je komt naar de jesode, altijd in die jesode is er nog geen licht. Bij mij dan is het altijd in zin rot nog geen licht is. Maar dan wel zit altijd vanaf soort en naar de ketter, altijd zit wat nog zit, als er geen licht is in de klie, Behalve mal goed, wat zit daar nog? Rishimo, precies. Altijd zit in elke klie, behalve mal goed, zit een rishimo ook een soort licht, maar dan een, een, een, een kaarsje. Nou, als ik dan... kom van mijn... malgoed steeg op, maar van het vierde... stadium, het vierde, vierde stadium... steeg op naar de jesot. Dan ontvang ik ook van dat jesot. Al is het maar... In, het maar in, een kaarsje dat het... maar het al ligt, al een stukje licht is. Heb ik dan al iets... om te geven aan de citra achra? Natuurlijk heb ik al iets te geven... Aan de citra Ach. Daarom wordt ook gezegd. dat Zelfs de armste van de armsten, Zelfs straat armen. Staat in de Torah geschreven. In de Torah geleerden hij zeggen ons. Dat zelfs de straatarmen, Iemand die. Let op. Die de almoezen ontvangt. Die moet ook zelf. Van zijn almoezen moet ik. Moet ook almoezen geven. Naar, een na, naar, naar iemand die. Nog erger is dan hij. Duidelijk, in het Torah staat geschreven, dat zelfs iemand die almoezen ontvangt, moet je altijd kijken uit naar uit om nog iemand die nog armer is, om hem een stukje van zijn almoezen te geven. Duidelijk. Daarom is het, zeggen we hetzelfde principe. Passen we aan, toe, passen we toe in, wanneer ik, we komen, dan kleine stukjes we, we zijn... Hebben we ons aview een klein stukje verminderd? We kwamen van onze malgoed, ja, helemaal zwarte punt. We kwamen naar de jesoot. Ah, van de jesoot. En lager, die komt naar een hogere, die wordt als hoger. Dus gaan we dan een stukje van de jesoot ontvangen? Van onze beperking. We gaan dus nieuw gaan ontvangen iets, dat waarmee wij onze groot, onze tekort een stukje. Uh, corrigeren als het ware daarmee. Oftewel dunner maken onze wens om te ontvangen. Altijd, we hebben twee fases. Eerst omhoog gaan, betekent zuivering. En daarna van boven naar beneden gaan, betekent opbouw. Ja, altijd die twee manieren. Dus als ik dan mijn, als ik ga dan van in mijn toestand van de malgoed naar de jesson. Ja, dan moet ik natuurlijk kracht opbrengen. En dan wanneer ik in de Yesod ben, ben geland. Dan heb ik rechts en links. En ook daar. Dat betekent ook daar ook aanhangen. Van de klipboot. En dan moet ik een klein stukje van mijn tekort. Van, mijn, van de Yesod. Wat ik heb ontvangen. Klein stukje te geven aan die. Citra agra. Aan de onreine kracht dan houdt hij zichzelf mee bezig, en terwijl hij zich bezighoudt, kan ik nog krachten, op, krachten opdoen, krachten opdoen, en werken aan mijzelf, terwijl hij bezig is, om op te stegen naar de Gode. Ja. Wanneer ik opsteeg naar de Gode, natuurlijk, die aanklager, de of Citra komt, Agra, heeft al opgevreten... Tenzij een pootje van, van de delta. Van een de stukje wat ik hem gegeven had. Van de is En dan komt hij weer op mij af. Want ik ben op een nieuwe to toestand. Hij komt weer en nu. En nu een stukje anders. stukje van wat je eet. Heel andere delicatessen. Steeds beter. Steeds steed beter steed hoger, steed voedsel kreeg hij natuurlijk. Steeds beter. Steeds ja. fijnere spullen kreeg hij dan. En dan moet ik hem ook in de sfeer houden En ja. een stukje een geven. Een klein beetje geven aan hem, dan glad je me ook weer met rust. Anders, hoe zou ik dan kunnen opstegen naar, naar boven, naar, de bo naar een hogere sfera? Ah, als, als die aanklager alles ziet in mijzelf en die komt bij aanklagen dat ik mijn tekort als het ware onthullen, open, bloot te stellen in een hogere, dan kan ik niet omhoog gaan. Dan ga ik hem nu een klein beetje, in elke sfera ga ik hem. Een stukje geven, een klein stukje geven. En dat, dat maakt mij, stelt mij in staat om weer omhoog te komen. Dat is waar de zorger over spreekt, duidelijk. Daar heb ik, als het ware nog geen Yeshua, kom ik, eh, niet, niet dat ik Yeshua niet nodig heb. Maar Yeshua zegt niet, eh, zegt waarom? Yeshua zelf zegt dat ons. Yeshua zegt ons, eh, Schreeuw niet steeds, heer, heer. Ja, help, help, terwijl jullie dit en dit en dit, dit, ja of niet? Hij zegt ook, waarom, ze, waarom schreeuwen jullie, heer, heer, help, terwijl jullie zelf niet, niet werk doen? En waarom ze, jullie kleingelovigen, herinner je nog, kleingelovigen die jullie zijn? Dus jullie moeten wel werk doen om tot mij te komen, tot de stieracht, te komen, dat moeten jullie zelf doen. Daar moeten jullie zelf ge ge geloof opbrengen. Boven, geloof opbrengen om te komen tot de gogma. krachten opbrengen. Herinner je, je nog hoe dat, hoe dat uh, zit. Dus in elke sfera moet ik dan een stukje geven. Dat is, de, dat is waar de zoger ons over spreekt. De zoger spreekt dan niet, nu nog niet over het komen van de gogma. Het laatste, het laatste... Het laatste stukje weg te doen, boven het verstand, naar de klikketter. Want als we alles, dat hebben we doorgelopen tot de, tot de sferachogma. Ja, om ons te zuiveren. De eerste zuivering. Wanneer komen we naar Yeshua? Wanneer we zuivering nodig hebben. Niet opbouwen, let op. Opbouwen is, is terugweg van Yeshua naar beneden. ...altijd goed opletten... ...altijd twee wegen hebben we... ...de weg naar boven is zuivering... ...wij moeten ons zuiveren... ...en daarna... vanaf Yeshua... ...gaan we naar beneden... ...al gezuiverd... ...steeds krachten moeten we opdoen... ...en gaan we van boven naar beneden... ...dat is wat Yeshua... ...wat is ook de... ...zoger ons verteld... ...dat Yeshua... ...dat eerst moeten we... ...op deze manier kunnen we opstegen naar het hogere door steeds aan de aanklager, aan de citra agra, een stukje van de tafel geven, zo'n bordje te geven. Maar, maar dat proces, kijk, het klinkt alsof dat een heel kort proces is. Als een soort meditatie, van oké, okay, nu ga ik van stap 1, 2, 3, ja, heel, dat het heel snel gaat, net als wat we wel eens gezegd hebben, ja. een belletje naar de schepper. Ja, dat maar, kan... maar, maar, maar in de werkelijkheid, denk ik, als ik het goed begrijp, is dat hele proces? Dat is het hele leven eigenlijk. Absoluut. Rustig, start, absoluut, start, start, Absoluut. Start. Kijk terug. Kijk, het is allemaal proces. Ja. Je kan alles zien. Zo, je kan, je kan het zien als een momentele opstijging, een bepaalde, bepaalde momentele correctie van een bepaalde sfera. Je kan het zien van tien sferen. Je kan het zien als werk van één dag, één werkdag. Je kan het, dat kan ook ja. zijn een proces van een week. Een maand. En dat is ook een proces van het hele leven. Natuurlijk, een hele leven is ook net... Bijzonder het algemeen. Precies, ja. precies. Dus een dus dienstverrood, van jouw dienstverrood, moet je afmaken in jouw zeventig jaar. Zeventig ja. jaar betekent in zeven jaar van dienstverrood. Maar daarom hebben we al die, die, die, die, die, die dingen die we tegenkomen in het leven, de verleidingen en dergelijke, die hebben we ook nodig. Die heb je ook gewoon nodig. Ja, absoluut. Als je al die verledingen hebt, heb je natuurlijk nodig om vooruit te gaan. Kan het, mm, Dan kan je je leven beteren. alleen op deze manier. Dan valt er ook niks te werken. Of te nee, doen. want de, het ja. Zedu Mazze, het Zedu Mazze, zei ook in het ene tegenover het andere, heeft de schepper geschapen. Alleen op deze manier is er dynamisch. Is de, de strijd, de strijd die, als het ware, de mens strijd de strijd. Ja. En uit de strijd komt altijd, wie komt eruit altijd uit de strijd? Een veroverwinner. Nee. En de volgende fase, weer een strijd, weer moet je geven een beetje aan die citra agra. En nu zijn we gekomen tot de Gogma. ja of niet? En dan zijn wij bewust, pas wanneer wij echt in de gogma zijn gekomen, aan de kliegogma, dan zijn wij waarvan bewust zijn wij? Dat wij alles hebben gedaan wat wij konden doen. Dan, dan en er blijft nieuw een klein stukje. Dat is wat rechtvaardige doen. Dat is wat we hebben geleerd bij rechtvaardigen. Dat, dat echt rechtvaardigen betekent dat zij de schepper rechtvaardigen. Dat de komen rechtvaardigen betekent wie? Tzedek. Tzedek. Tzedek betekent degene die, die van het woord tzedek van het tzedek van de, van de jesot. Die werken al vanaf Jesod. Die al de vier stadia, vier sferot, hebben vier sferot hebben gecorrigeerd. Dus vier sferot tot ja tot de Jesod hebben ze al gecorrigeerd. Dat zijn de dat zijn de tzellieken. Betekent degene die ook kunnen komen tot ja ook tot het niveau van Kachma, maar ook tot het Zijveren zichzelf en kunnen komen tot de kliketter. Ja, tot de kliketter bedoel ik tot Yeshua, tot het niveau van Yeshua. En, maar dan, tot, ik bedoel tot en niet met, zonder kliketter. En nu. Dus de mens komt tot de kli, zichzelf zuivert tot de kli dan heeft hij alles gedaan wat, die, wat in zijn krachten was. Hij, hij heeft nu tegenover zichzelf een zeer verfijnde um, citra agra, dat erg dun is. En hij heeft ook aan hem gegeven. En verder blijft hij met een klein tekort, klein maar fijn tekort zitten. En hij kent, weet geen raad mee. Hij kan het zelf niet Corrigeren, want we hebben geleerd, tot ik maar de mens kan dat niet corrigeren. Hoe, kom hoe komen we dan aan toe dat Yeshua kan wel de mens genezen? Ja, of niet? Genezen betekent genezen van de citra, Ach, we hebben dat geleerd in de zorg dat dit kan niet. Ja, dat altijd de mensen dat heeft. En nu goed kijken dat geheim wat wij al zelf weten op te lossen. Of een probleem dat we kunnen weten op te lossen. Wanneer wij dan nog opsteken naar de klieketter. Dan in de klieketter zit er geen rechts en links. En niets wat aanhangt aan rechts en links. In de klieketter zit er geen wens om te ontvangen voor zichzelf. Overal waar zit de wens om te ontvangen voor zichzelf. Overal waar zit in elke van die vier stadia zit altijd een stukje tekort. Ja of niet? In de kliketer zit geen tekort. Kliketer is alles heeft in zichzelf potentieel. Alles is daar aanwezig. Dus wanneer wij let op? Alleen op het moment. Het is momentopname. En nu goed, goed, goed, goed luisteren. Het is bijzonder belangrijk hoe de reading plaatsvindt. Wat betekent Yeshua dat werkelijk voor ons dat wanneer wij komen pas wanneer wij komen na vier stadia te hebben gezuiverd onszelf komen wij tot de kliketter op het moment telkens wanneer wij verbonden zijn met Yeshua op dat moment zijn wij vrij van de Sita Achra duidelijk? Op, deze, op dat moment zijn wij genezen van de ande, alle aandoeningen, alle eh, ziekten, zoals wat hij ons nu vertelt, blinden die gaat zien, stom gaat praten, hij die gegrepen was door, door, is, door de, citra, door de eh, boze geest die wordt, Genezen enzovoort, die laten hem los. Dat is alleen wanneer wij komen tot de klikker. Ja of niet? En nu? Moeten wij in de kliketter zitten? Nee, Yeshua, wat Yeshua zegt normaal tegen iemand. Ga terug naar je eigen familie. Ja, ga naar terug naar je eigen kelin. En nu gaan wij dan vanaf gaan wij naar beneden. Niets verdwijnt in het geestelijke, ja of niet? Wij nemen ook een stukje van de wens om te geven met zich mee. Ja of niet? We nemen een stukje van, als het ware een stukje van de wens om te geven van Yeshua, telkens bij elke komst van de Jezus naar Yeshua, en dan gaan we terug naar Yeshua en Yeshua, naar onze eigen geliem. Want wij moeten niet blijven steeds met Yeshua. Wij zijn de wens om te ontvangen. Wij zijn de vier stadia. Wij, aan ons is Hashem opgedragen om te komen tot de malgoed. Naar beneden moeten wij gaan van Yeshua. Dus alleen bij wijze van correctie moeten wij, moeten wij naar Yeshua gaan. Alleen Yeshua kan ons dan in elke toestand die wij beleven, zie dat, kunnen wij ook een stukje vrijheid verkrijgen van de citra achter. Wij zijn dus niet gedoemd. Zoals de religie ons vertelt over de zonde die altijd blijft, de mens blijft, dat dragen als het ware. Altijd zijn. voedsel wat je mee naar beneden neemt, ja. dat is van de ketter. Nee, kijk, voedsel, een, een stukje extra voedsel wat je kreeg daar van beneden, nee. Wat je kreeg van boven, dat je heiligheid van Jezus. Van Jezus krijgt niets de Sidra agra. Die sitra Achra proeft, voelt, wil niets van ontvangen, kan niets ontvangen van Yeshua. Noem maar goed opleggen. Want je weer terug naar je eigen plek. Nee. Oké, okay, maar dan daarmee ga je jezelf, jouw heiligheid vergroten. Dat wel. Maar die sitra agra is altijd erop uit op jouw tekorten. Want van Yeshua heb je niets dat tekorten. Hij niet. huh? Dat zo kent hij niet, dat kent hij niet. Nee, ja. okay, van Yeshua altijd, kijk... In alle, in alle negens, vrood van beneden, van Malgoed tot, die, tot de Gochma, altijd is er wel aanwezig iets van indirect of indirect, eh, altijd is iets aanwezig van de, van de citra agra. Ja of niet? We ja. kunnen niet zeggen, de Gochma, benade daar iets van citra agra is. Er. Maar er zijn altijd sporen, als het ware, altijd er iets is, behalve de ketter dus in de ketter is absoluut wanneer wij verbonden zijn met de ketter is er geen sprake van de citrache dat is ook wat jullie ook horen, horen, horen misschien in de test tijdens de, de, de, de, de, de test wanneer ik spreek dat opeens dan voel ik ja waar zijn de klipooten ook nieuw. het is net of ik geen klipoot nu heb. ik voel nu ook geen klipoot op de zoger. Niet, niet, uh, niet, niet direct maar ook nieuw bijvoorbeeld geen klipoot, want ook van binnen. Ja, want van binnen ben ik. warmte, maar van binnen ben ik gekomen. Dus omdat wij komen van binnen nu naar de plaats van Yeshua, dan ook nieuw geen klipoot. Kijk, mijn handen, ik voel echt leven. Tot aan de topjes van, de, van mijn vingers voel ik die warmte, voel ik dat de aanwezigheid, de, de afwezigheid van de klipoot. Het is nergens verstopt. Duidelijk. Dus wanneer wij gaan naar Yeshua, tot dat, let op, tot onze laatste correctiehandeling die wij moeten doen, blijven wel de klipboot bij ons aanwezig. Goed opletten: Yeshua geneest een mens niet helemaal dat hij helemaal uitgecorrigeerd is het is helemaal een nieuwe ding wat ik nu vertel het is nog nooit aan de mensen het werd verteld, telkens wanneer je komt naar Yeshua dan Yeshua geneest jou wanneer je komt naar de kliketter hoor je dat? maar daarna ga je terug naar je eigen kilim oké, okay. jij bent nu niets verdwijnt in het geestelijk jij brengt van Yeshua ook mee naar jouw eigen kilim en natuurlijk daardoor, daardoor is uh, de kracht van de citra agra wordt steeds minder en minder en minder. He? Naarmate jij steeds deze bewegingen maakt. Maar, zodra, let op, zodra jij komt terug naar de pliegogma. Naar beneden dus. Dan heb je al, zit je al in jouw eigen kilim. En dan moet je wel, dan ga je je wel direct ga je dan ook jezelf als het ware schikken naar de wetten van de Zoger, zoals de Zoger ons vertelt dan moet je ook weer iets geven aan de citra -acher. maar dan is het heel anders, heel andere ding, want dan ga je dan weer eh, heel jouw niveau van het Jij brengt Yeshua. De kracht van wat jij had gekregen. Bij je jouw redding. Breng je ook naar beneden. Dat Betekent. Heel andere krachten hebben in jou al. Heel ander niveau. Telkens, telkens hoger. Hogere mate van het heilige. En steeds. Een hogere resistentie. Tegen de aanvallen van de Siterachar. Maar jij moet hem wel geven. Waarom? Omdat. Geen, niemand kan komedie spelen met de citra achra. Ook Yeshua speelt geen komedie met de citra achra. Yeshua, daarom Yeshua zegt, wat? Kom tot mij. Iedereen, die, iedereen die, ver, die vermoeid is. Kom tot mij, ja of niet? Want be, be, be, be, be. Ik, ik, ik geef je de rust van de citra achra. Want jij moet telkens, in elke handeling moet je geven aan de citra achra. Steeds altijd gevecht. altijd gevecht moet je hebben, moet je altijd overwinnen hem. En tegelijkertijd erg slim om te gaan ja. met de Sidracher. En steeds hem een bootje, bootje te geven. En daarom kom tot mij, ik zal je rust geven. En tijdelijk en kracht zal je ja. geven. Maar jij moet het werk doen. Jij moet de overwinning, de overwinning boeken. Ik heb de wereld overwonnen, zegt Yeshua. En jij door de steeds de verbondenheid met mij, want ik ben niet meer hier. Ik ben ook niets verdwijnt in het geestelijke, ik ben ook hier in jou, maar ik ben, ik ben ook bij de vader. Zonder lichaam. Jij kan altijd tot mij komen en een stukje redding van mij ontvangen. En dan ga je weer terug naar je eigen kilim, waarbij jij een extra, extra je hebt gekregen, een extra resistentie, een extra kracht om... Uh, ...en jouw citra agra... ...is een kopje kleiner geworden... ...door het licht, dat bedoel ik... Dat ...door het voedsel wat je meent. ...en die ja, lust... ...ja, absoluut, maar de citra agra... ...brandt hem weg eigenlijk... ...ja, jij brandt hem weg, precies... De... ...jij brandt hem weg, nee. uh, de citra agra... ...oftewel, jij transformeert zich in het... In het geven... ...dat is wat, wat men... Wat met, en maar, ...maar jij moet het doorgaan tot... ...dat jij met behulp van Jezus, jouw alle, de hele set, al jouw wens om te ontvangen voor zichzelf, alle vier stadia gecorrigeerd te hebben, tot jouw persoonlijke gemartekom. Dat is wat je zelf doet, hè? Kijk nou hoe geweldig wat wij, wat wij leren. Niet zomaar, Jezus, Yeshua, Yeshua, Jezus, mijn zoon eenmaal heeft die, een, eenmaal is hij dus naar boven gekomen, hij heeft mij nieuw dus redding gegeven, natuurlijk wel redding gegeven, maar jij moet komen naar hem, hij komt nooit zelf naar jou, want hij kan, niet, hij kan zich niet identif identificeren met de wens om te ontvangen. Deelig. Maar als jij komt naar hem, kan je hem brengen, als het ware, de, niet hem, maar in jouw kilim, ...laten de wens om te geven... ...gevuld met de vader... ...met het licht van de vader... ...breng je mij naar jouw... ...eigen... killing. Zie je deze... ...de zie je nu dat er geen discrepantie is... ...tussen wat we leren in de zorg... ...over de correctie... ...binnen de vier stadia. Maar de zoger eindigt... ...begint eigenlijk de... ...precies. De zomer. De zomer, daarom de zoger blijft zich bezighouden... Natuurlijk, de zoger spreekt ook over, wanneer de zoger spreekt, Daarin herinner ik me hoeveel de zoger heeft gesproken over die ketter En dan heeft hij de zoger gekomen eigenlijk, komt, ja, komt. komt tot, ja, en gekomen tot de, tot de negen onderste van de ketter. Duidelijk. Maar de Klee-ketter zelf, de ketter, de ketter, met de eigenlijk met de apostelen zoals wij dat noemen, ja, met, met die. Dat is allemaal um, um, gegeven in, het tweede, in de tweede fase, in het verbond naar geest, die dat gegeven was, um, met Jezus. En op de terugweg, als je teruggaat van de ja. Klikket naar je eigen huis, moet je dan op de terugweg ook een potje geven in de erachter? Of kan je gewoon in één keer terug? Kijk. Als je terugkeert naar beneden, ja, van de ketter, als je komt naar de ketter, dan heb je alleen maar lichtnevers. Ja. Ook daar moet je natuurlijk op bouwen. Als je komt naar de klikketter, dan eerst kom je waar naartoe? Naar de kleinste, ketter de ketter. En daarna, gogma van de ketter enzovoort. Totdat je de hele ketter kan de kracht of, of dat omhullen. O, o, ...bekleden de hele ketter. De ketter. Ja, daarna ga je dan, ik het, met andere woorden... ...corrigeren jou, alleen maar één klie van jou. Heb je alleen maar één klie gecorrigeerd. Alleen de lichtste klie. Dan ga je daar naar beneden, dan heb je de kracht. Dan ga je naar de klieghochma. Dat betekent de geestelijke geboorte. Want in die kliegketter doe je alleen maar... Yeshua, Yeshua en niets. Ik ben er niet. Ja, ik, ik heb geen kracht. In Juristijd. de klie Jeshua kli is alleen maar, halleluja, alleen maar Jeshua, en niets anders. Ik? Want ik ben er niet. Daarom zie je ook, de, ook dat zinnenbeeld in de religieuze uh, bijeenkomsten. Ook. Alleen maar Jeshua, uh, Jeshua, Jeshua, waar zijn zij? Ze zij hebben zich niet... Je rust uit. Ja, ze rust uit, maar dat is, maar dan is het uh, zij, omdat zij werken niet met twee lenen daarna, daarna, ze bleven alleen maar accepteren, alleen maar chassadim, alleen maar geef, geef, geef, geef genade. Ja, met pensioen, bij bij Ja, we willen niet dat. We willen negeren, de, see, negeren. We willen de, men, de religieuze mens negeert de citra achra. Duidelijk. Met andere woorden. Wij moeten gaan dan terug van De Hij zegt, ga naar je huis. Ja? Wat zegt dan Yeshua? wat zei dan Jezus aan die man die hij had, die zieke die hij had genezen? Wat zei je tegen hem? Hij zei, ga naar je huis, ga en dan ga je uh, wassen, nu, mikwa doen, ga je wassen en ga dan doen, ga naar de tempel en breng dan zoals, jullie, zoals Moshe jullie heeft opgedragen, jullie heeft opgedragen. Dus doe naar de wetten zoals Moshe. Heeft jullie opgedragen, ga naar de tempel en breng daar een over. Waarom moet je dan nog overbrengen als Yeshua zegt? Yeshua heeft jou genezen. Yeshua zegt, nou ga maar je, uh, ja, ga maar dan ritueel nog wassen, ga maar nog naar de tempel en breng daar nog over. Waarom? Omdat jij komt weer terug daarna. Bij je groei kom je dan uit Yeshua naar je eigen kilim. En dan weer heb je, heb je die twee tweeledigheid. Wat de hoogman. Ja, en dan heb je al, heb je het al, al, ja, ja, in de middelste lijn heb je altijd dus die twee. Elke, elke sfera heeft die drie. Elke sfera heeft de sfera zelf de, in het midden en dan boven en beneden. Oftewel, altijd heb je drie delen. Rechts, links en het midden. Vanaf ja. de wereld dat je moet. Ja. Dus ook precies hetzelfde This, that so dus dat zodra je gaat terug weer naar de Gli Dat dan betekent de geestelijke geboorte. Dat ja, betekent Katmoet, dat betekent uh, i, i, uh, geboorte, van de geestelijke geboorte. Doe het Waarom is het geestelijke geboorte? Want dan ben jij die geboren wordt. Niet Yeshua, maar jij die geboren wordt door de, langs de verbondenheid met Yeshua kom je tot je eigen kilim naar de klinkhochma. Je hebt dan een klein port portsoefje. Ja? Je moet dan zuigen van de melk, de melk van de moeder, zoals men dat zegt. Maar stap voor stap ga je groeien. Maar dan betekent dat je ook op dat moment aangewezen bent aan de wereld, de wereld zoals die geschapen was. De wereld was geschapen hoe? Als vier stadia je hoeft niet, en zelum at zel, als Elohim HaShem, Elohim heeft gemaakt het ene tegenover het ander je hoeft niet, en de twee lijnen, rechts en links, alle vier stadia hebben rechts en links, mannelijk en vrouwelijk alleen mannelijk en vrouwelijk heeft de schepper de wereld geschapen, je hoeft niet man en vrouw heeft hij geschapen en alles wat gecorrigeerd is, heeft mannelijk en vrouwelijk behalve Yeshua Yeshua heeft alles in zichzelf He? Omdat het de wens om te geven is. He? En er is niet daar mannelijk en vrouwelijk. Alles is één een in eenheid verkeerd. He? En daarom ga je terug. Dan moet je ook weer geven. Een stukje aan de citra. Totdat al jouw pakket van jouw wensen. Gecorrigeerd wordt. En gaat werken op wille van het geven. He? Dan ben jij... Dat betekent de toestand van jouw persoonlijke marticoon. En dat betekent, wat betekent jou dan naar, uh, vanuit de perspectief vanuit, vanuit de, het perspectief van de uh, Brit Gadasha, Hoe kan je dan zeggen vanuit het perspectief van de Brit Gadasha, Hoe word je gecorrigeerd? Wat is jouw correctie bij de, jouw persoonlijke marticoon? Jouw persoonlijke gmarticon? jij hebt voor alle al jouw wensen wat betekent gmarti koen uitgaande van de brit gehdasha dus dat betekent dat al jouw wensen heb je nu gecorrigeerd op de manier dat jij al jouw wensen behalve natuurlijk die 32 leva dat de, de, de, de, de, het, het steene hart dat alleen in de gmarti Gecorrigeerd zou worden in de, in, de, in de totaliteit van de hele mensheid. Maar jouw persoonlijke markt kon betekenen dat al jouw wensen heb je ook ge gecorrigeerd op die manier dat jij die wensen had uitgewerkt, elke wens. Vanaf de dat jij kwam in elke wens die jij moest corrigeren van beneden naar boven naar Yeshua. Je hebt die kilie. Elke kli, elke wens, kli is wens. Jij hebt gecorrigeerd, je hebt gezuiverd, ja. tot, naar, aan Yeshua toe, mm -hmm. tot aan de Jeshua toe, tot aan de kliket. van deze wens. Mm -hmm. En daarna ben je gekomen terug naar ja. de aterheid Jeshua. Yeshua. Je onbelemmerd terug. Terug ben je gekomen ja. met Jeshua, ja. ook weer, met deze, met deze constructie, waarbij jij, feindjes, erg feindjes moest geven, iets van de tafel aan de citra achter steeds, op de terugwerp tot de ateret jesod. Heb je alles gecorrigeerd nu tot de ateret jesod? Nee, tot de ateret jesod. Wanneer je komt tot de ateret jesod, wanneer je corrigeert jouw wens, alle wensen tot de ateret jesod, dan is de sitra, dan is jouw kracht, dan is je de Jeshua, de kracht van de Yeshua, en zijn vader, hebben je gebracht helemaal tot de ateret jesode. ja, Dus je hebt alles gecorrigeerd tot de ateret jesod. En dan betekent dat op dat moment, dat uh, natuurlijk zit er wel die, die zitten die, die zo'n onzichtbaar tekort, wat nog die, 32 wensen die harde, zeg, het stenen, leva even, dat stenen hart nog niet gecorrigeerd is, maar dan op dat moment al, de citra agra kan je niet meer plagen. Ja. Want dat is niet meer, Je ze, ze hebben dan niet meer, kan niet meer plagen, omdat de kracht die jij dan hebt, is dat de citra Achra niet meer uh, ...kan jou aanvallen. Jij hebt gebracht de kracht met... Uh, ...gecorrigeerd jezelf tot aan de klienjes... Uit. ...al jouw... ...at al jouw wensen. En natuurlijk blijft dit alleen maar ergens hangen... ...als het ware zeer, zeer hoog... ...omdat... De citra, omdat ...jij kan de man doen al vanaf het heren Dus een stukje... ...onvolmaaktheid dat er is is zo hoog, zo fijn, dat het alleen maar een mens voelt, dan alleen maar beneden, alleen maar een klein, alleen maar als het ware, net als de plaats van wat onder, wat nog tekort is, de mens voelt dan als zand, of als, als stof der aarde. Want daar zit niet meer in, dat tekort, daar zit niet meer al van de vonken van het heilige. In de klipot zit dan niets van, het, van de vonken van de heilige. Er zitten wel alleen maar de klipot. Maar die hebben geen kracht om de, jou meer te verleiden. Omdat zij geen vonken in zichzelf hebben om, om jou te prikkelen. Eigenlijk, het, het, het, het, het, het grond. De grond kan wel prikkelen een mens. Alleen wanneer er stof. Wanneer er. Uh, zeg dat um, een, uh het is ook eigenlijk een lekkere prikkeling Dat is zand zandloop. ja op maar dan, ze kunnen niet meer jou prikkelen nee. omdat, uh, omdat ze, ja net als op de zand, op de zand. het is niet mm. meer zit niets meer ja. van de dat ze, dat, dat is dat het persoonlijke, persoonlijke maar je ja, kon, kon begrijpen wat wij ons wat toch wel dat het niet zo is dat dat wij zouden denken dat de mens is blijft alleen maar ploeteren hier in deze wereld. En steeds moet geven aan de citrageren. Ja, wel, maar alleen in mijn eigen kilim. Maar niet wanneer ik kom naar mijn klieketter. Elke klieketter van mij is, is eigenlijk niet van mij. Het is een soort presentie van aanwezigheid van het hogere in mij, aanwezigheid van Yeshua in mij.